Goedemiddag, ik ben Stef en dit zit nieuws van NWS op 3 bij Tata Steel. Verdwijnen 800 banen. Staal levert op dit moment niet zoveel geld op, dus moeten worden gesneden in de kosten. Het gaat om zo'n 500 medewerkers in loondienst, vertelt mijn economiecollega Ruben Ech. Eigenlijk alleen maar kantoorpersoneel. Het zijn functies in het management, staf en ondersteunende functies. Tata stil benadrukt dat er vooral niet geschrapt wordt in de productielijn, maar dat het dus gaat over het, ja, het gewicht wat men meezeult op kantoor. En er moeten ook zo'n 300 uitzendkrachten weg. Tegelijkertijd is Tata ook weer op zoek naar mensen, maar dan technische mensen die aan het werk kunnen in de fabriek zelf. De grote storing bij alarmknoppenbedrijf Tunstal komt door een cyberaanval. Sinds gisteravond komen er geen meldingen meer binnen van alarmknoppen. En oude en zieke mensen die dragen vaak zo'n ding om hun nek. Alleen al in Limburg zijn er 3000 mensen door getroffen. Een auto die van de Britse Queen Elizabeth is geweest... heeft op een veiling 150.000 euro opgebracht. De Range Rover werd deze zomer nog voor 35.000 euro gekocht... door een slimme Britse autoverkoper... En die had al het vermoeden dat het om een koninklijke auto ging. Dat zag hij aan de aanpassingen. En via oude beelden kreeg hij ook dat vermoeden bevestigd. In een opstootje tussen een carnavalsorkest en de politie afgelopen weekend in Oeteldonk in Den Bosch. De beelden liegen er niet om. Doe normaal, man! Doe normaal, man! Doe normaal! Doe normaal! Dit is toch niet. Dit is toch een auto? Ja, te zien is dat agenten een oudere man proberen op te pakken en hem tegen een bankje aandrukken. En in het, ondertussen staat de rest van het orkest eromheen. Eén vrouw bedenkt zich op dat moment geen seconde en slaat met haar trompet op het hoofd van een agent... waarna zij ook in de boeien wordt geslagen. De politie zegt dat er eerst een vechtpartij was in de stad en de man een agent in zijn gezicht had geslagen. Het orkest zegt dat ze niet snappen hoe de situatie zo kon escaleren. Dan heb ik nog het weer voor je. Op de meeste plekken is het droog nu met zelfs een zonnetje. En vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen wel weer opnieuw regen met ook kans op onweer en hagel en dan een graad of elf. ZFM, een verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files in Noord-Holland staan op de volgende wegen. A4 eh, Amsterdam-Den Haag bij Roelofarensveen. 10 minuten vertraging. 10 minuten op de A10 vanuit het Komplein naar eh, knooppunt Amstel bij Watergaasmeer. Bij amsterdam Buitenvelden Op de A10 vanuit het Komplein naar knooppunt Amstel. 5 kilometer eh, file met een kwartier vertraging. Komt door een kapotte auto. De rijstrook is dicht. En 10 minuten vertraging op de N230 vanuit Utrecht naar Maarsen. Daar staat 3 kilometer file bij de aansluiting met de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Het is even na vier uur. Zandvoort, welkom terug. We zijn er nog één uur lang met Zandvoort op zaterdag op de Zandvoortse Radio. Vandaag geen Benno, die heeft even een dagje vrij. Dus ik doe het een keertje solo. Dus helemaal alleen tot aan 5 uur. Alhoewel, Fred Heij die komt straks ook wel weer de studio binnenhobbelen Om zijn programma na 5 uur te doen, hebben we het over Entertainment for You. Wat gaan we in dit uur allemaal doen? Nou, we gaan voetballen. Ja, vandaag spelen we uit tegen Forsters... ...uit de Heilo. En uh, Jan van der Leden die is daarbij uh, om uh, verslag te doen. We hebben alleen de laatste half uur... ...want de wedstrijd begint pas om half vijf uh, vandaag... ...om uh, ja, de wedstrijd te blijven volgen... wisselen dus zullen uiteraard met Jan gaan bellen. Verder hebben we rond en nabij kwart over vier... ...hebben we de pit reports met uh, Reno Lawson... ...en dan uh, al het uh, nieuws ter voorbereiding... ...van uh, de nieuwe race in uh, Las Vegas. 1982 was uh, daar de laatste keer... ...dat er een uh, motorrace heeft uh, plaatsgevonden... In ieder geval in Las Vegas, Nevada. En uh, ja, we gaan uh, dus uh, aan, uh, aan Rendel uh, vragen: het hoe of wat. En uh, of het circuit er helemaal klaar voor is. En hoe het weer gaat worden. Hè? Want uh, volgens mij uh, is er ook wat een of ander over uh, te melden. Dat horen we straks rond en nabij kwart over vier. En verder uh, wat er nog ter tafel uh, komt in uh, dit uur. Blijf lekker luisteren vanuit de uh, studio Tolweg 10A. Is dit de ZOZ Zandvoort op zaterdag met nu Louis Capaldi?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 I'm I heard my father say Every generation has its way I need to disobey I'm mm -hmm. Het doet me denken aan uh, Zandvoort uh, Live. Wat we gedaan hebben hier op de radio. Dat we elke zaterdagmiddag... Albert-Jan en ik uh, toen de tijd nog een uh, live optreden van een artiest uh, lieten horen. En deze is ook een keer langs geweest. Joe Cocker en uh, Nublieer Report. En met zo'n dan durf ik uh, wel even naar Beverwijk uh, te bellen. En uh, Rendel aan de telefoon te houden. Goedemiddag, uh, Rendel Lossen. Goedemiddag, Joe. heb jij Joe Cocker ontmoet? Joe Cocker, ja. Ja, daar, daar ben ik wel je jaloers op hoor. Ja, goed hè. <laughs> ja, goed hè. Ja, jawel, ja. Jawel, dat is wel een hele grote grootheid. Hè. Ja, ja, ja zeker. En een mooie platen, ook. Mooie oh. platen, gewoon. Ja, maar uh, al zijn werk is goed. Dus ja. het maakt ook helemaal niet uit. Wat nee je... hoor, wat u zingt, <laughs> maakt helemaal niet uit. <laughs> maakt helemaal niet uit. Nee. Nou nee. nee, ja, Rendel, uh, goedemiddag. Uh, ja, goedemiddag. alle berichten die we eigenlijk uh, nu tegenkomen, die zijn allemaal uh, FIFA Las Vegas. Ja. Maar ja. uh, ja, net als Ben Veugen ben ik ook uh, wezen neus op jouw uh, Facebookpagina. Ja, ja. En uh, ja, je hebt daar in Beverwijk echt een uh, snoepwinkel voor mij. Ja, toch wel, Dus uh, voor mijn portemonnee zou dat niet goed zijn om uh, even bij jou langs te komen, denk ja, ik, uh, ja, Renno. Ik, ik, ik, ik weet niet hoe de portemonnee is, maar soms heb je heel veel uit te leggen hier. <laughs> Laat me ophouden. Uh, ja, als je weer thuis komt, uh, bedoel je, ja. Ja, Als je thuis komt, ja, ja. ja, ja, ja maar ja, ik heb ja. ook heel veel, heel veel uh, uh, vrouwelijke verzamelaars. Ook de moeders huisjes dus vinden het ook leuk. Oh ja. Dus die komen ook genoeg binnen. En, uh, ja, weet je, dus, uh, soms hebben ze het niet uit te leggen. Maar soms krijgen... Ik heb soms wel eens... Uh, dat de vrouw zit niet zo te zeuren man. Neem de model nou maar mee. Want je wilt het hebben. Ja inderdaad. Dat zijn droomvrouwen. Ja daar dus zijn ze er ook weer vanaf. Nou, ja. Nee, droomvrouwen. Ja maar ik, ja, ik zag inderdaad weer uh, die modelauto's. Uh, ja, je had de voorraad van uh, Schumacher uh, binnengekregen. Ja. Zag ik. Uh, ja en die reacties eronder. Hè, van uh, echte verzamelaars uh, zeg maar. En die dan ja. Uh, ja, vragen gingen stellen over de modellen. Van ja, waarom zit er nou een zwarte neus in één keer op die auto? En, uh... Ja, en toestand. Ja, weet je, soms zijn er modellen uitgekomen... dat ook niemand uh, weet wat er precies geweest is. Er zat er één bij waar het ook echt helemaal niemand weet... wat het precies geweest is, Inclus inclusief ik. Dus daar zijn ze aan het uitzoeken, want er is wel een model van gemaakt. En het kan een fantasiemodel zijn zo. Maar het kan natuurlijk ook best wel zijn dat er dan ergens een fotootje opduikt... van hé, hey, die auto die heeft toch zo gereden. Ja. En dan, uh, ja, dan, dan, wordt, dan als dat uh, opduikt... Dan is gelijk, uh, ja, dan uh, gaat de boel los. En dan moet iedereen opeens een model hebben. Maar ik heb hem er één, dus ja. Ja, ah. ze ja zeker. <laughs> nou ja, dat is zo dat uniek dat uh, mensen ja. inderdaad uh, vragen gaan stellen: van uh, hey, uh, wat ja. is dat nou? Dat is uh, alleen maar goed teken, Reno, toch? Ja, maar dat is altijd leuk als je oude collecties uh, opkoopt. En uh, uh, ook mensen die ook de spullen komen inruilen. Dat er soms dingen bij zitten. Ik denk dat dat is wel heel lang geleden dat ik dat gezien heb, zeg. Ja. En er is natuurlijk een nieuwe generatie verzamelaars opgestaan. En die hebben dat nog nooit gezien. Ja, en die worden dan toch een beetje wild. En dat als ze wild worden, is het altijd goed. Dus ja, precies. Dan zijn ze er goed mee bezig. Ja, dus dat ja. is helemaal echt lekker. Nee, daarom blijf ik even uit de buurt van Beverwijk voorlopig. Ja, dat <ha Ils waarsch tranen> Nee, nee maar ja, hartstikke mooi. Ja, ik ben helemaal trots op mijn uh, witte Red, uh, Red, uh, Red Bull auto die ik nog heb uh, van... Uh, Max Verstappen, het model. Dat, dat is ook een, een van de... Natuurlijk, sowieso, als je een Max Verstappen collectie hebt... valt die natuurlijk gelijk op, want ja. dat is allemaal blauw. Dat bedoel ik. En, uh, en die is wit, dus ja. dat is een hele goeie. En uh, ja. dat, dat zie je gelijk wel... bij hele grote Max Verstappen... Max Verstappen verzamelaars, dat als je dan... naar hun kast kijkt, die, die witte Red Bull... Ja, dat is nog steeds een hele mooie. En ik heb hier natuurlijk zijn hele mooie staan in 1 op 8... Dat is echt een hele mooie. Wow. Als je die koopt, heb je serieus wat uit te leggen bij je vriend. Ja, oh, oké. Okay, okay. ja, uh, waar, waar praten we dan over, even voor de uh, luisteraars? Iets meer is 10.000 euro. <laughs> zo, goedemorgen. Ja, dus dus yeah. uh, ja, dan... Weet uh, dan, ja, je, uh, er zijn ook mensen die geven het gewoon zo uit. Dus die zijn er ook gewoon. Maar anderen die uh, er echt gewoon voor. Ja, nou ja, het is wel heel mooi als je dat uh, kan hebben. En uh, gewoon uh, op een hele mooie plek in je huiskamer kan zitten. Ja, dat is wel uniek. Ja, maar daar, zijn daar zijn ze ook voor mooi voor. En uh, dit moet je ook echt uh, een heel mooi eerplaatsje geven. En, uh, de meeste mensen hebben die ook vaak op een mooi dressoir staan of op een losse standaard in een huiskamer. Ja. En uh, ik heb uh, er uh, vrij veel van verkocht moet ik zeggen. Dus in de Nederland staan er gelukkig wel een paar. Uh, en uh, ik heb nu nog één staan. Dat is nummer 33 van de 33 die gemaakt zijn. Dus ook een heel bijzonder. Met staat nummer 33. Dus dat is serieus een heel erg bijzonder exemplaar. Zeker. En, uh, dat is een hele mooie. En, uh, en die was eigenlijk voor uh, de, de papa van Max. Maar ja, die mocht thuis niks meer neerzetten. Die had er al te veel volgens mij. Dus daar gaat ook wel eens Oké, oké, oké. Dus hij is nog uh, verkrijgbaar. Is ja, wa, wa, ja is, wa, wa, is wa, waar zit zo. je er in de oog voor de luisteraars? <laughs> dat ze het even weten. is de Parallelweg natuurlijk. 128 Q in Beverwijk. Tegenover de bazaar. Oké. Okay. Ja, dus dat is altijd helemaal goed, hè? Nou, makkelijk. Gewoon even, ja. even binnenlopen met een uh, portemonneetje. <laughs> en, uh, en koekjes bij de koffie, hè? Uh, dat ook. Want die moeten ze wel meenemen. Zeker. Ja, want uh, ja, ja, je stelde die, niet alleen jij uh, verkoopt dat dingen, maar ook via... Uh, katawiki zie uh, je uh, dingen langskomen er ja, was er ook weer een racepak van uh, Max Verstappen. En daar had jij toch wel enige twijfels uh, bij. Nou ja, kijk, er wordt een origineel uh, racegedragen gedragen pak. Het kan dat hij een race gedragen heeft hoor. Ik heb er geen foto's van gezien. Maar op het pak zelf zitten heel veel sporen van uh, schuim. En dat is schuim wat gebruikbaar wordt gemaakt om een stoeltje te schuimen. Nou, uh, meestal uh, wordt eerst een stoeltje geschuimd en daarna ga je pas racen. En uh, het lijkt me niet zo dat Max met een pak met allemaal schuimresten uh, gaat racen. Of het is een oud pak wat ze uit de stalling hebben getrokken. Dat kan natuurlijk ook waar die wedstrijd mee gereden heeft. Maar uh, ja, daar, daar zou ik heel graag foto's willen zien. En als ze daarna nog een, keer, nog een keer een ander stoeltje hebben geschuimd, dat zou heel erg kunnen. Maar de pak zit een beetje te, ver, de, te veel verdachte plekjes van schuim op. En ik, ik heb nog Max nog nooit in een heel vies pak een uh, wedstrijd in zien gaan. Ook in de tijd van Toro zo niet. Dus... Uh, nee, ja, nee, ja, nee, nee, nee. geen idee. Nee. Maar ja, officieel zegt uh, Red Bull, het is helemaal officieel gedragen. Ja. ja dat uh, bij Katowiki wordt wel vaker wat dingen gezegd van het is allemaal officieel. En dan is het uiteindelijk het een, toch wel heel erg mee, hoor. zijn uh, er zijn daar Senna, Senna helmen verkocht uh, met de handtekening van uh, die al lang uh, dood was toen die helm gemaakt was. Dus dat vind ik ook heel knap. Dus uh, het is altijd wel een beetje dat ik denk: van nou, uh, check eerst goed alles daar voordat je iets uh, gaat aanschaffen. Want het pak staat inmiddels, geloof ik, op 5000 euro. Dus dat, dat is best wel geld ja. als het niet gedragen is, zullen we zeggen. Ja, ja dat, zeker. En uh, als je nou dit soort uh, items uh, koopt, en ook uh, bij jou uh, bijvoorbeeld uh, speciale modellen en dergelijke, krijg je nog iets van een, een certificaat of zo? Ik heb geen idee hoe het werkt hoor, dus nou, vraag maar even. Bij Melkom, die grote modellen, krijg je gewoon een certificaat van echtheid dat het gemaakt is en hoeveel er gemaakt zijn. En elk, nummer, elk model is ook genummerd. Uh, ik weet niet of uh, Katowicki dat uitgeeft, of dat Red Bull dat uitgeeft. Al van gaat het nu om uh, waar die veiling bij is. Uh, uh, kijk, Krijg je een mooi certificaatje met een mooie krabbel eronder, nou ja, dan, uh, dan is er gewoon alle discussie gelijk uh, gesloten. Ja. Maar dat is niet altijd zo natuurlijk. Moe, uh, kijk, dit is bijvoorbeeld, dat heb je ook op, uh, kunnen, kunnen lezen op mijn Facebookpagina, dit is net een helm van Graham Hill. Nou, er zijn gewoon een heleboel mensen. Wie was Graham Hill? Dat is ook nog een wereldkampioen. Een echte Gentleman Racer uit de jaren 60, begin jaren 70. Die bij een vliegtuigongeluk om het leven kwam. Maar daar is een helm van uh, geveild. En Graham Hill was een echte Gentleman Racer. Een echte, een echte Engelsman. Uh, zijn eigen teams gehad, maar ook bij Lotus gereden en andere teams gereden. En uh, een van zijn oude helmen uit de jaren 70, die is pas geveild, uh, van de week geveild in uh, Engeland. En die ging weg voor 200.000 uh, uh, ja, euro, zeg maar. Totaal eh, Met alle kosten erbij. Dat is best wel heel veel geld voor een helmpje, zullen we maar zeggen. Oh ja, dan heb je echt uh, de, de echte help. De grote, ah, nee, grote de normale zie, uitvoering. Hier, ja, hier kon je wel serieus zien dat het een echt gedragen racehelm van uh, Graeme Hill was. Ja. Ja, daar is daar geen twijfel over mogelijk. Maar er zijn in het verleden ook wel beveilingen dingen geveild. Dat, dat er wel uh, mensen zeiden van, ja, wel een beetje esk, uh, erg discutabel. Met, uh, uh, vooral na de tijd dat toen Erton uh, Senna overleed. waren er opeens uh, meer helm op de markt dan Senna ooit gedragen had. Ja, dat kan natuurlijk gewoon niet. Dus dat is wel een beetje soms heel uh, discutabel dat je daarmee bezig bent. Ja, dus uh, goed, uh, goed uitkijken als je wat koopt, uh, zeg maar. Goed uitkijken, zeker in, uh, in de autosportkringen. Uh, kijk, van Max bijvoorbeeld, is gewoon bekend, uh, Max Verstappen is gewoon bekend, daar komen bijna geen helmen van vrij. Staat er dan opeens een helm ergens uh, op de veilingen bij uh, een uh, loesje gebeuren, dat is een origineel gedragen Max-helm, nou, geloof dat dan maar niet, want die staan allemaal lekker bij, uh, bij uh, in uh, stallingen weg, weggewerkt. Uh, Max geeft bijna geen helmen weg. Uh, hij is net even weggegeven aan uh, een uh, Amerikaanse NASCAR-coureur die verstopt is. Uh, die heeft hem voor zijn collectie gekregen van Max. Maar die komen bijna niet vrij. Dus daar is ook vaak de discussie wel. Is het nou echt niet echt? Nou... Als, Ma als Max zegt dat hij echt is, geloof ik het. Laten we hem ophouden. Ja, nee, dan, dan, dan, dan moet <laughs> het gewoon zo zijn, toch? Dan moet het gewoon zo zijn, ja. ja. Hé, hey, maar een mooi uh, bruggetje naar uh, Las Vegas. Ja? Want uh, ja, daar gaat uh, Max stappen. Ook met een speciaal helm uh, rijden natuurlijk. Ja, weer. So, so, so, so, is het 54 dit jaar? Ja. Vijfde. Ja, ja, ja, ja. En dan uh, wordt het een uh, fluoriserende neon... Uh, Gele, gele helm. Uh. Ja, heel apart helpen. Gewoon die. Uh, elke in het donker daar. Uh, we moeten allemaal vroeg op, heb je het gezien? Ja, je man. Ja, 7 uh, uur is de race, toch? Was, ja, ja, Ja, ja, ja, uh, ja. Die, dan, dan, in het ligt allemaal weer. Uh, ja, het het show-element moet gaan geven, denk ik. Hè? Het gaat allemaal natuurlijk puur om de show daar. Ja. Ik heb wel, ik, ik heb wel uh, besloten om er niet heen te gaan. We gaan gokken. Want ik had natuurlijk de uitslag van vorige keer helemaal fout. <laughs> ja, inderdaad, ja. Dus, dat, we gaan niet door naar het casino, zullen we maar zeggen. Nee. Echt? Nee, ja, we gaan het zien. Ik denk dat dit een gigantische, gigantische showwedstrijd gaat worden. Ja, is het en, ook zeker. Als ja. je nou ook ziet uh, hoe het circuit uh, eruit ziet. Ja. En met die curbstones uh, van, haar, van kaarten en zo gemaakt. Uh, ja, fantastisch. Het, is, het is natuurlijk wel echt uh, gewoon echt, uh, één groot show gebeuren. Met uh, ja, curbstones en een soort roulette-tafel. Uh, uh, ze hebben zelfs de fontein. Hè, de fontein bij het Grote Hotel. We ze gewoon uh, leeggezogen om daar een tribune op te bouwen. Dus er gebeurt wel heel wat in die stad. En niet ja. iedereen is dat bedoeld blij mee, geloof ik. De plaatselijke bevolking is er helemaal niet blij mee, want die kunnen helemaal nergens meer komen. Maar ja, alles voor show, alles voor het geld. En de... Het valt wel op trouwens dat de kamerprijzen gemiddeld met 80% omlaag zijn gegaan, omdat er geen kamer verkocht werd. Dus dat is wel weer behoorlijk oh? heel anders. Ja, ja vanwege, vanwege de kou die eraan gaat komen. Ja, kan natuurlijk dat ook. En regen, kou, wat hoor ik allemaal? Ja, s'avonds is het geloof ik uh, 5 graden. Dus uh, nou, ik zou zeggen, ik doe de winterbanden er maar omheen. Maar die ja, ja, ja, ja. ja, Pirelli die is er niet helemaal zeker van dat het allemaal nee, goed gaat nee, hè, met het opwarmen nee. van die banden. Nee, dat, dat gaat nog een dingetje worden, natuurlijk. Dus uh, de, dat is misschien het enige leuke aspect. Uh, dat, uh, dat dat toch een heel onzekere factor is. En zeker ook met een 1,7 kilometer lang rechtstuk. Ja, daar, daar koelen de banden natuurlijk best wel op af als zo'n rechtstuk. Want dat is uh, geen wrijving, dat is alleen maar rollen en rechtdoor gaan. Ja, dan heb je opeens toch wel iets koude banden. Als je dan aan het eind van het rechtstuk komt met de uh, hele gebeuren. Dus dan gaan, dan gaan daar nog wel, uh, denk ik, verrassende dingen gaan komen. Laten we het zomaar, uh, laten we het zomaar zeggen. Maar dat hoort hè, De Las Vegas is alles verrassend. Dus... Ja, ja, nou ja, het maakt het wel weer uh, spannend, uh, toch nog even. Ja, het moet er geen doorsteencampier worden dan. Nee, nee, precies. <laughs> zo, zo is het. Nou, uh, nou is, uh, hoe heet die, uh, hoe heet die, moet je mij horen, die uh, Toto Wolf, uh, hoe heet die. Uh, die is uh, natuurlijk, uh, ja, die baalt enorm, want uh, zijn salaris is uh, flink achteruit uh, gegaan, uh, las ik weer uh, ergens. Nou, ik denk nog dat je nog steeds een biefstukje kan eten. Ja, dat ging, ging iets van, van... Nou, in de miljoenen hebben we het dan, hè? Het op een ja, jaar. Ja, maar dan denk ik dat je nog steeds miljoenen krijgt. En uh, ik denk dat Toto, ja, dat doet het doet pijn. Als je, als je 50 miljoen krijgt die krijgt dan opeens de 48 miljoen, dan doet pijn. Zullen we daarop houden? Ja, ja, ja, ja. ja. Nou nee, ja, heel simpel. Uh, overal moet bezuinigd worden. En ook de slaatjes van dat soort jongens gaan natuurlijk gewoon omlaag. Uh, ik vind dat de slaatjes van de krus ook wel eens een beetje omlaag mogen, hoor. Daar worden natuurlijk ook belachelijke bedragen gegeven. Uh, en uh, ja, ze doen er veel voor. Maar ja, af en toe ga je kijken als je wat, wat ze per kilometer krijgen. Nou, ik denk dat menig liersrijden die eh, onkostenvergoeding vergoeding wel wil krijgen hoor. Van zijn baas. Dus, uh... ja, nou ja, bij, bij Toto Wolf gaat het om 4,4 uh, miljoen die hij dan heeft gekregen in dollars hebben we dan. Ja. Dus uh, iets minder in euro's natuurlijk. En uh, ja, normaal gesproken zou hij 8,2 miljoen dollar uh, per jaar krijgen. Ja, dus wel, wel, wel half veel van je salaris zou ook niet blij zijn. Nee. Als jij morgen de helft krijgt, word je ook natuurlijk wat minder vrolijk. Zeker. En, kijk, je moet het natuurlijk ook zo zien: die mensen zitten natuurlijk ook wel op iets andere kostenplaatjes als wij, vaak met huizen, toestanden en uh, al het andere gebeuren. En dan is 4 miljoen opeens wel heel veel geld. Uh, dat, dat, is natuurlijk, dat blijft natuurlijk wel veel geld. Aan de andere kant denk ik, nou, ik, voor het salaris wil ik ook op de stoeltje zitten en met de kop de uh, telefoon smijten hoor. Dat is helemaal geen probleem. Nee, hè? nee. Ja, nee. Ja, en dat ja, kan je heel goed. goed. Dus, uh, ja, heel goed. Ja. Ja. ja, toch? Ja, daarom had hij eigenlijk meer meer betaald moeten krijgen natuurlijk als je dat zo goed kan. Dan, uh... Hey Rendel, ja tot slot uh, nog even naar uh, Red Bull natuurlijk. Uh, ja dit jaar uh, bijna alle races uh, gewonnen, eentje niet hè? Ja. Nou, eentje niet, nee, eentje, eentje niet. was eens natuurlijk en, uh, en de rest alles gewonnen En ik denk dat de laatste twee ook wel Voor hun gaan komen Of er moeten gekke dingen gebeuren Maar ik verwacht niet heel veel gekke dingen hier in Las Vegas En ook niet heel veel gekke dingen in, uh, in Abu Dhabi uh, uh, Ik denk dat, dat ze uiteindelijk niet die strijk hebben gehaald Die ze misschien hadden willen halen door alles te winnen uh, Maar ja, gewoon een jaar dat, Ik denk dat ook bij Red Bull Gaan ze dat niet heel snel vergeten nee. dus, uh, Kijk, in Nederland zijn we natuurlijk heel blij met Max Maar Red Bull natuurlijk ja... Daar moeten het uiteindelijk, de hele fabriek... Hè. Het is natuurlijk niet alleen Max die het doet. Hè. Het is, zijn zoveel mensen die aan dat succes meewerken. Ja, dat is voor hun natuurlijk wel... Dit jaar was dat gewoon, natuurlijk gewoon gigantisch en gigantisch goed. En eh, ik verwacht volgend jaar eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Ja, en dan zeggen ze van de, de, de RB19... waar ze nou mee rijden... dat er wat aerodynamica-problemen op de auto's zitten... die ze dan voor de RB20 gaan oplossen. Nou, de, die... ja, ze, hebben het, ze hebben natuurlijk het hele jaar... Data verzameld. En die data die gaat de computers. En dan komen simulaties uit. En die techniek is tegenwoordig zo ver. Ze zullen het best wel gedacht hebben. Hé, hey, dat, dat flapje wat we hier hebben zitten. Dat is 3 centimeter. Maken we 3,1 centimeter. Lopen het dingetje weer beter. En dat soort marges. Praat je natuurlijk over. Uh, tuurlijk gaat die wagen doorontwikkeld worden. Maar de andere teams zitten natuurlijk ook niet stil. Je hebt gezien dat uiteindelijk McLaren dit jaar gigantisch omhoog is gekomen. We ja. hebben natuurlijk echt een hele grote achterstand uh, ingehaald. Maar je zag. Uh, en, uh, en zeg maar een Aston uh, Martin. In, gigantisch terugvallen na het succes in het begin van het seizoen. En die zijn nou weer een beetje terug. We hebben natuurlijk een prachtige wedstrijd in Brazilië met, met Alonso. Het gevecht tussen Perez en Alonso. Je uh, ziet de teams op het zoeken. Maar ik denk dat een aantal teams wel heel erg met volgend jaar bezig zijn. Uh, en dan, uh, ja, in feite zeg ik altijd, jongens, in januari uh, begint gewoon een nieuw seizoen. En het begint alles weer helemaal opnieuw. Maar Red Bull heeft wel zo'n voorsprong dat die het iets rustiger aan kunnen doen als de rest. Plus dat ze natuurlijk hun straf niet meer hebben. Hè. Ze kunnen vanaf het begin kunnen ze gewoon weer met die windtunnel bezig. Dus uh, alle data wordt ook nog eens een keer vertienvoudigd. Ja, dan, dan uh, dat weten de andere teams ook. Dus ja, ja er gaat precies. wel wat gebeuren. Ja, ja, wel wat dus gebeuren, uh, toch weer vrezen voor uh, de andere teams, ook voor het volgende jaar. Ja, ja, nou ja, voor Red Bull misschien wat minder. Maar je weet het nooit hè, voor hetzelfde geld ziet de Williams van de Winter Red licht en zitten ze ervoor. Het is altijd een beetje afwachten. De marges zijn in de Formule 1 kleiner als ooit tevoren. Kijk maar naar de trainingen jongens, 12 auto's binnen 18e. Daar hebben we het over. Het is knippen met je ogen, ze zijn allemaal voorbij. Zo zeg ik dat altijd maar tegen een beetje de mensen die dat niet helemaal begrijpen wat 18 is. Dat is echt helemaal niks. Uh, je hebt het verschil gezien tussen Alonso en Perez in Brazilië. 0,053 seconden. Nou, ze konden elkaar een hand geven. Zo moet je het een beetje zien is, natuurlijk. Is ook zo. Niet normaal, ja. hè? <lacht> niet normaal. Nee, denk ja. dat je uh, dat... Ja, uiteindelijk. Ja, ze zien het op de scorebord dat ze gewonnen hebben. Maar uh, ja, je kan het gewoon niet zien, uh, dat Nee, verschil. Uh, je, uh, op de tribune ga je het niet zien of iemand een pole haalt of geen pole haalt tegenwoordig. Worden, maar nee. op het scorebord. En uh, dus, uiteindelijk is alles heel klein. De wedstrijd daar zie je pas de verschil dat Red Bull uh, uiteindelijk toch wel heel sterk is. Uh, Weet je, dan zeggen ze, ja, maar Lendon Norris kon toch uh, Max volgen in Brazilië. Nou, Max uh, zegt al dat hij in de opwarmronde al mee bezig is met het managen van zijn banden. En dat zegt hij als een geintje, geloof me, daar is hij er al mee bezig. Dus, Doet hij ook, zeker. Ja, dus ja, mogen die jongens echt vol gas gaan, ja. Ja, dan wordt het verschil alleen maar groter. Wordt het verschil echt alleen maar groter. Rendel, tot slot uh, wil ik nog even vragen, als ik dan, uh, ja, uh, Max heeft een speciaal helmpje dus voor uh, ja. aankomend uh, weekend... En de Ferrari die heeft de kleurstelling een klein beetje veranderd, een beetje wit. Ja, dat was wel heel erg, erg Een be be Beetje wit hè, erbij, ja, euh, ja, zeg maar, op sommige plekjes. Ja. ja. <laughs> maar, maar goed, heb jij dan meteen na een paar weken al een model daarvan of hoe werkt dat? Nee, het duurt altijd wat langer. Modellen zijn natuurlijk in ontwikkeling, uh, Die Maxi gaat heel snel denk ik wel bij de Max Verstappen shop komen. Uh, zo Ferrari, praat je pas echt zomer volgend jaar dat daar een modeltje van komt. Oh ja, oké. Okay. Dus uh, het is niet zo dat, uh, ik, ik heb vaak... Wel hoor. Dan zeggen ze: Oh, die uh, Amerika-uitvoering van Red Bull, heb je die al in de winkel? Nou, jongens, ze weten zelf nog niet bij de fabrikant dat ze moeten maken. Dus wacht even: er gaat altijd uh, een hoop tijd overheen. Een paar maanden ontwikkeling uh, heeft heel veel met rechten te maken. Dan moet eerst rechten gevraag, gevraagd worden bij Red Bull. Mogen we maken? Dan ben je al een paar maanden verder. Dan gaan ze maken. Dan heb je nog de productie. En dan wat heel veel mensen vaak vergeten: dat ze ook nog een keer zes weken op de boot zitten. Dus ja. uh, voordat ze uit China hier zijn, uh, dus ja, dan praat je pas zo volgend jaar dat daar een modeltje van is. En niet eerder. En, uh, dus uh, uh, het is heel, heel, heel mooi altijd al die verschillende auto's, maar hier worden we er wel gek van hoor. Ja nou, zeker, ja. Je, je hebt eigenlijk een, uh, je hele zaak wel nodig voor al die modelletjes. Uh ja, ik heb hier denk ik alleen bijvoorbeeld... als jij alleen kleine Max Verstappen kijkt, ik denk dat er hier meer dan 40 verschillende modellen van hem bestaan. Dus dat is best wel heel veel. Ja. En uh, het is nog steeds een blauwe wand, kan ik je vertellen. Oké, okay, oké. Okay. Ja, zoveel verschillen zijn er wel. Ja. Zijn er zijn inmiddels heel veel. Ja, ja heel veel. Nou, Rendel, dankjewel weer uh, voor uh, vandaag. We hebben lekker lang uh, kunnen praten. Ja. Hè? Want uh, Benno ja, zit er niet... Uh, benno, benno, hè? Benno ja, dus zit benno. er niet tussendoor te tetteren. Dus dan, ja. dan kunnen we eventjes uh, zaken doen. Oh. Ja. Oh. Nee hoor, Benno. Oh. Oh. Oh. Je praat hem eruit. Nee, dat gaan we niet doen hoor. Nee hoor, nee, nee, nee. Maar uh, ja, dus uh, nou, volgende week dan zijn we weer gezellig samen met Denno. Absoluut, in het the theater van de autosport. Zo so cool. is dat, dat klinkt ja. heel mooi. En uh, we gaan een gokje wagen met uh, Taking a Gamble van uh, Adam Sonders. Lekkere plaat hè, voor uh, aankomend weekend. Ja, helemaal geweldig. Dankjewel hè. Ik zie je. Hoi hoi. Yo, hoi. my luck. I'm taking my chances with all the odds in my favor. I lay my money down. If Lady Luck is in town, I'm going for broke. I'm making advances like a chancer in Vegas. I'm shooting for the moon and taking a gamble on you. If I could fix that fortune wheel, I wouldn't have to think twice. Don't wanna risk that sort of deal. If I'm in control and a roll of dice, I'm placing my bets, I'm playing my aces, laying my cards on the table. What more can I do? I'm taking a gamble on you. Take it! Dus daar door een hele uitgebreide pitse report. Dankjewel uh, Rendel, uh, daarvoor uh, van AutoFashion uit uh, Beverwijk. Elke zaterdagmiddag doen we dat zo rond uh, kwart over vier. En nu was het 20 minuten lang. Ja, we hadden zoveel uh, met elkaar te bespreken. Dus uh, dat is allemaal losgekomen hier uh, op de Zandvoortse Radio. Er achteraan twee platen. Als eerst eentje die met Las Vegas te maken heeft. Hè? Taking a Gamble, de single van uh, Adam Sonders En erachteraan de Facts of Love uit 86 van uh, Jeff Lauper en Karen White. Ben je weer helemaal op de hoogte? Gaan we naar uh, Hello. Ja, dat is een heel uh, eindje weg, uh, Jan. Goedemiddag. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, ja. Goedemiddag. Een, een ja, nieuw team voor ons, hè, neem ik aan. Uh, Forresters. Foresters. Ik kan me de tijd niet herinneren dat ik daar tegen gesteld ben. Nee. Dus, uh... nee, nee, nee, dus uh, helemaal nieuw. En een een eindje weg uh, voor, uh, voor, uh, voor ons. Ja. ja, nou ja, ze zijn het net begonnen. We gaat goed hoor. Ja, gaat goed. Uh, ja, dat, uh, dat Forrest is die hebben overwinningen van 10-11-0. Ze hebben geloof ik plus 40. Wow. Dus die gasten scoren heel makkelijk en ze krijgen er relatief weinig tegen. Oké. Okay. Dus het wordt echt wel een uh, zware wedstrijd vandaag. Ja, hebben ze dan altijd in de derde klasse gespeeld? Of uh, zijn ze ook gedegradeerd uh, net als... Uh, als, oh, als zonver... ze, zijn ze gedegradeerd vorig jaar. Oh ja, oké. Okay. Dus, maar ja, we zijn net uh, begonnen daar uh, in uh, Heilo. Kan je wat vertellen? Zijn we zijn vandaag compleet. Ja, we zijn redelijk compleet. Ik uh, zie wel dat uh, Fernando Luis, die uh, normaliter rechtbek stond... maar die hebben ze nu voorin geposteerd... En dat heeft uh, vorige week de Tweede helft geresulteerd in veel betere aanvallen. En helaas niet tot ze uh, uitkwamen in de score. Maar je zag wel dat de voorin veel beter voetbal zet. En nu start hij dus met zijn ervaring gewoon uh, voorin. Dat is wel lekker. Oké. Okay. Hier je een mop, die is weer bij. Het jonge talent die, uh, die dit jaar eigenlijk is doorgebroken. En uh, in het begin van het seizoen heel goed gedaan heeft. Maar ja, die jongens... Drie weken met zijn moeder of naar Japan gooit, dus je moet even uh, twee weken acclimatiseren om weer uh, terug in het eerste te komen. Ja, ja inderdaad. Voordat je dan weer uh, de, de slag te pakken hebt, dan uh, ben je wel even onderweg. Uh. Ja, maar ja, maar vorige week hebben heb we nog even gesproken over uh, zoals Milan, bij Belenkamp en Dani die uh, dat eigenlijk nu in het tweede voetballen terwijl ze eigenlijk in het eerste zouden moeten spelen. Maar, het ligt aan de jongens zelf. Het is, uh, ze voelen zich door de aardige trainers niet gewaardeerd. En daarom hebben ze geen zin om uh, in het eerste te gaan voetballen. Dat is voor ons heel jammer. En ik vind het ook, moet ik zeggen, toch wel een klein beetje onbegrijpelijk. Want het blijft toch een heer om het eerste even elftal te voetballen. Ja, inderdaad. En je doet het ook voor uh, SV Zandvoort uh, natuurlijk. Ja, heel goed, daar doe je het ook voor. Hè? Ja, voor jezelf. nee. Klopt. Maar ja, nou, ik weet het niet. Dat is... Uh, Misschien is het uh, de, de gedachte van de huidige jeugd. Ik wist niet lang niet zo jong maar uh, waar, waarom jij die gedachte hebt, om, uh, ik heb geen zin. Die trainer bevalt mij niet. Ik ga lekker in tweede voetballen. Ik vind het niet leuk. Ja, ja, ja. Nou, nou ja, het is uh, hun, uh, uiteindelijk wel hun uh, beslissing natuurlijk, uh, dus, Jan, ja, uh, Het is even niet anders. En, uh, je kan wel dingen doen. Nee, klopt. Dus we gaan gewoon door nu met ja, toch weer een, nou, een jonge jongen die weer terug is in een talent, wat je zegt. Dus ja. ja, dat moet helemaal goed gaan komen. Maar hoe zijn we zeg maar begonnen vandaag met de wedstrijd? Uh, eerlijk gezegd hebben wij één avond gehad en de rest is in tien minuten, dat we nu bezig zijn, is ontsant in de avond. Het is een jeugdige snelle ploeg, dat zit dat ik op een cirkel. En die jongens en spelen heel goed samen. En spelen heel snel. De bal gaat heel snel van man tot man. En wij lopen nog een klein beetje achteraan. Ja, oké. Okay. Ik hoop dat het de kwestie is van... Uh, het je goed warm lopen? Dat het gaat draaien. Ja. Maar het ja, het zou toch wel een mooie, mooie stunt zijn als uh, SV Zalvert in één keer uh, verandering gaat brengen in het uh, winstschema van de uh, Forces. Ja. ja, dat zou heel mooi zijn. Hoor. Ja. Ja. Nou ja, laten we daarop hopen Jan. Toch? Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Als je wat is, dan lach ik het je wat. Ja, zeker. Dankjewel. En heel veel uh, plezier uh, daar bij de wedstrijd. Ja, plezier is er altijd. Dan. Dus, Oké, okay. dankjewel. Hè. Doei. Doei. Doei. Doei. Oh, hoi. Hoi. In de van de nacht, ergens hier niet ver vandaan, hoor ik de mensen zingen. Want hazen staat weer aan. We kennen dit gevoel, want we zijn hier elke week. Ik denk toch niet aan morgen, dit is waarvoor ik leef. Eindelijk is het zover, hier heb ik opgewacht. We zijn niet meer te stoppen, we gaan door. Het kan me echt niet schelen, we gaan hier nog even door Ik ben pas net begonnen, als ik de laatste ronde hoor Eindelijk is het zover, hier heb ik op gewacht We zijn niet meer te stoppen, we gaan door Zandvoort op zaterdag. Twee uh, platen achter elkaar. Twee Nederlandstalige platen, ja. We gaan uh, niet slapen. Nee, dat doen we nog lang niet. hè pret toch? Nee, nee dat is niet, We niet, programma nee. doen zo dadelijk. Uh, de, na ja. vijf uur, dus... Ja. Uh, niet gaan slapen, dat is uh, niet nee, goed, dat nee, was nee, uiteraard nee, dat uh, het, uh, Senna. En erachteraan de smurf Kluso uh, <laughs> en, uh, <laughs> en Dals. Ja, ja. ja. Hij uh, moest even door, hè? Ja, hij, hij, ja, hij moet zeker door, want we hebben nog heel wat uh, te, te babbelen natuurlijk. Ja, ja, ja. Want uh, wat uh, ga je straks allemaal doen bij uh, Entertainment for You? Nou ja, gast is hier al uh, gearriveerd in de studio natuurlijk Dion, of Dion, wou ik zeggen, nee, die komt hierna pas. Uh, Jeroen Weerdenburg. Ja, uh, hallo Jeroen. Hey, hey, ja, je, ben, hey, je bent middag. erbij. <laughs> En dan gaan we dadelijk ook Dion nog even bellen, Dion Verwer, over zijn nieuwe single Ik Drink van Verdriet. En Leon die gaan we bellen over alles wat je zei. Oké, okay. uh, ja. dus het wordt weer een vol programma's er dadelijk. Ja, en uh, natuurlijk uh, ja, verzoekjes zijn ook wel welkom. Ja, hoe deden we dat ook alweer, want er zit ja. alweer een week tussen. Dus ja, dan... uh, voordat ze het vergeten zijn, ww.zfm-artiesten.nl en uh, daar kunnen ze dus uh, eventjes uh, op het linkje klikken. En dan uh, komt hij hier bij is, mij terecht. Is dat niet link om uh, op het uh, linkje te klikken? Nee. Nee, dat niet. Deze, gebeurt site, nee, deze okay. site niet. Deze komt goed. Het helemaal goed. Dan kan je gewoon een uh, verzoek laten uh, aanvragen. Ja. Dus ook uh, als je een plaatje wil horen van Jeroen. Want, uh, ja, Jeroen, goedemiddag. Uh, leuk uh, dat je in de uitzending bent. Ja, hartstikke leuk. Ja, uh, waar kom je vandaan uh, trouwens? Ja, ik ben hier niet zo ver vandaan hoor. Van, Amsterdam. Oh, dat valt, dat mee. valt best mee. <laughs> ja, dat valt ja, ik ben best regelmatig gestand. Dus. Wel, uh, wel met de auto of uh, met de openbaar vervoer? Nee, nee, de open, auto. Oh, kijk eens aan. Parkeer ook geregeld voor, uh, nee, voor Jeroen? Ik, nee, ik denk uh, oh. dat Jeroen ah, gewoon hier de, de voor de deur staat. Ja. Ja. Uh, dan moet je even wat regelen. Dus, uh, dat gaan we even regelen. Oh, ik Zeker. heb geen idee, moet je betalen? Ja. ja. Oh, dan ga ik het ja. even in ja, ja, Nee, je mag, dus, uh, je mag als je. Uh, nee, maar niet uitkomt. Hebben we zo even. Dat gaat, dat ja, gaat precies, om, uh, we doen alles op. in de uitzending. Ja, ja, we doen van alles live. Ja, ja, die was vandaag uh, niet bij, heeft lekker genoten van een uh, vrije dag. Maar volgende week is hij er gewoon weer. Mooi. Doet weer lekker mee met Zandvoort op zaterdag. Ik Leke. wens uh, jullie heel veel plezier, ze dadelijk. Ja, dankjewel. En we uh, maken een uh, mooi programma van uh, na 5 uur Entertainment for You. En blijf luisteren naar het geluid uit Zandvoort. Dit is CFM. En aan het eind gaan we nog een Michael Jackson draaien. SWV hadden we al een klein beetje into de Michael Jackson... met uh, Right Here, Human Nature. Maar uh, dit is echt Michael Jackson. You are not alone. Tot volgende week. Dag.